Vierkante meter. ...op een vlak nieuwe bedrijfterrein, maar daar komen twee woontorens, die schatten we in op 3.000 vierkante meter, er komt ook 11.000 vierkante meter opslag, beide leveren geen extra banen en bedrijvigheid op, resteert voor bedrijven en woonwerklocaties werklocaties 21.000 vierkante meter, en dat is dus minder en niet meer dan wat er nu in het oude bedrijfsterrein aanwezig is. En de vraag is even, klopt dat? Dan wordt er in het rapport gesproken over de wenselijkheid van supersnel internet. En daar hebben wij drie vragen over. Wat is nodig om supersnel internet in zand beschikbaar en operationeel te hebben? Op welke wijze kan de gemeente daar, wat betreft de termijn erop dat beschikbaar is, kan die, die bekorten? En wordt in een aansluiting van het nieuwe bedrijventerrein en de bedrijvenlocaties daar al op uh, uh, uh, het, het beschikbaar zijn van glasvezelnet ingezet. En zo ja, wanneer? Voorzitter, dan is er sprake van een zorghotel. En wij onderschrijven dat het idee van een zorghotel in Zandvoort kansrijk is. Maar wij zien er eigenlijk geen vertaling in tot dusver... in de voorliggende plannen voor wat betreft bijvoorbeeld het Watertoorplein... het Badhuisplein en het Pallasgebied. En de vraag is, waar kunnen we wel in een plek voor een dergelijk... naar ons idee ook kansrijk... Zorghotel in Zandvoort voorzien. Dan is, wordt er nodig gezegd over een netwerk, netwerk eh, Zandvoortse zelfstandige professionals, ZZP'ers. Er zijn in het verleden activiteiten geweest en die hebben tot weinig reacties eh, geleid. En toch wordt voorgesteld om eh, daar eh, opnieuw te gaan kijken of daar belangstelling voor is. En men stelt voor een driejarig afbouwende subsidie te verstrekken. Daar hebben wij problemen mee met het voorstel, voorzitter. Want al voor ons nadere activiteiten te ontplooien of subsidie te geven... lijkt het ons verstandig om eerst vast te stellen... ...waarom ZZP'ers tot dusver niet geïnteresseerd bleken in die netwerkvorming. En als die netwerkvorming voor de doelgroep onvoldoende meerwaarde heeft... Ja, ...dan moet je daar ons idee als gemeente niet meer in willen investeren. Wij adviseren dan ook om niet eerder dan nadat ZZP'ers zelf tot een netwerkvorm besluiten... En daaruit, uit welbegrepen eigenbelang financieel aan willen bijdragen, als gemeente subsidie te verlenen. En we stemmen dus ook niet in met het al bij voorbaat voor, uh, beschikbaar stellen van een subsidie voor een netwerk, maar stellen slechts een be voor om slechts een beperkt deel van het bedrag als ondersteuning van initiatieven vanuit de doelgroep beschikbaar te stellen. Uh, voorzitter, tot zover de eerste termijn. Dank u wel. Dank u, uh, de oude partij. Mag ik het woord geven aan PVV, de heer Van Tichelen. Dank u wel, voorzitter. Economie, een heel mooi onderwerp en best wel complex en uitgebreid. Maar sommige dingen zijn heel simpel. En wat wij missen in, deze, in dit stuk is gewoon, hoe zit het met de burger? De economische groei is mooi, maar je hebt in toenemende mate te maken met burgers die daar helemaal niks van merken. Integendeel. In Brussel, Frankfurt en in Den Haag wordt er eendrachtig samengewerkt om het vrij besteedbare inkomen van de burger terug te dringen en dat lukt prima. Het aantal daklozen is daarom ook in vrij korte tijd verdubbeld. En niet alleen in Nederland, maar ook in Europa zie je gewoon dezelfde ontwikkeling. In Italië en in Duitsland zie je bejaarden die hun eten uit de vuilnisbakken moeten halen. Ja. En Waar komt het nou vandaan? Ik heb daar hier een heel mooi uh, lang betoog over geschreven op verzoek van de, de fractievoorzitter. Zal ik het wat inkorten, maar in hoofdlijnen probeer ik het even te schetsen in begrijpelijke taal. Maar wilt u nu reageren op... Nou, ik, ik, ik zou wil graag onderbouwen waarom wij graag zien dat er een, een, een paragraaf wordt opgenomen... ...waarin met deze feiten en omstandigheden rekening wordt gehouden. En dat is eigenlijk wat we missen. En een korte onderbouwing daarbij zou ik graag geven met hoe goed vinden. En ik zal braaf zijn, ik zal het kort houden. Maar, maar wellicht is het idee, meneer Van Tichel, u, u beschrijft net... ...naar aanleiding van de opmerking van uw fractievoorzitter... ...dat het nogal een groot stuk is wat u hebt... Wat u in moet korten. Maar wellicht maar is het een idee om dat stuk wat u dus al op papier hebt. om dat aan ons uit te reiken. Want we liggen niet voor een agendapunt, voor een besluit straks. maar voor een opinierend uh, verhaal. We moeten de, de, ja. het college dus voeden met informatie. En wanneer u dan een uitgebreide informatie al op papier hebt. zou ik het niet willen inkorten, als ik u was. toch aan de griffie geven en dat uitdelen. Ik ben met mijn verbale weerbaarheid goed in staat om mijn opinie te geven... en in te korten. Ik kan dat. dat gaat u wel. <laughs> Dank u wel. In Brussel, ondanks het wegvallen van de op na hoogste sponsor... heeft men besloten om nog eens een paar honderd miljard bij de begroting toe te voegen. Ja. Dat is één. Daar wordt met miljarden gesmeten. Dat is één van de dingen die niet zonder gevolgen blijven. In Frankvoort, onder leiding van Mario Draghi... Wordt de rente kunstmatig laag gehouden? Dat heeft gevolgen, met name voor Nederlandse pensioenfondsen, met een beheerd vermogen van 1400 miljard. 3% van 1400 miljard zit al gauw boven de 40 miljard. Daar wordt aan de inkomenskant bij de ouderen gesneden. En in Den Haag eh, wordt er natuurlijk ook eh, sinds jaar en dag met miljarden over de grens gesmeten. Dat blijft ook niet zonder gevolgen. Ontwikkelingshulp, waar nog nooit een land ontwikkeld van is geraakt, en men heft belasting over niet genoten inkomsten. Dat is ook al een sport daarover. Altijd alles bij elkaar opgeteld blijft niet zonder gevolgen voor de burger. En daar komt die, zeg maar, dat, dat afknijpen vandaan. En de laatste tijd heb ik veel mensen in de problemen gesproken. En die wisten mij precies haar uit te leggen hoe en wat. En uh, ja, economische visie, uh, wij zouden het raar vinden om dat helemaal niet te benoemen en in de latere besluitvorming ook bij de begroting uh, daar helemaal geen rekening mee te houden. Dat zou ons niet gepast lijken. Dat is het even in het kort. Dank u wel, meneer vertellen. Ik ga verder en ik zie dan nee. D66. Oh, wilt u uh, interruperen? Nee, nee, nee. Oh nee, nee, ik ga het lijstje gewoon af. Nee, nee, ik ga naar u toe. D ja, ja, Dank u wel, voorzitter. Uh, economische kansen voor Zandvoort. De economische visie deel 2. Dat betekent dat we een economische visie deel 1 hebben gehad. En dat er eigenlijk uh, een soort voortborduren is op het beleid wat al uh, uitgeschreven is. En wij zien daar inderdaad ook gewoon eigenlijk niet zoveel nieuw beleid uh, bij. In die zin uh, dat, uh, dat dit, deze nieuwe visie zeg maar, afgestemd is met partijen. Uh, uit, ...uit Zandvoort, maar ook daarbuiten, waarin we mogelijk economische kansen zien... ...voor ZZP'ers, zakelijke diensten, glasvezelverbinding. Um, ik, ...ik zie, uh, en ik denk de wethouder met mij, uh, kansen voor Zandvoort... Uh, ...die niet alleen de economische sector uh, betreffen. Dus kansen voor een stukje creativiteit, kans, kansen voor een stukje kunst, kansen voor uh, ZZP'ers... Kansen om uh, tijdelijke huisvesting voor zzp'ers bijvoorbeeld in het raadhuis te plaatsen. Uh, het komt allemaal terug. Ik uh, vind het ook ontzettend goed passen in het raadsprogramma. En ik zou eigenlijk bijna willen zeggen... ...ja, dit is een, het is een voortzetting van de huidige visie. En uh, u bent wat ons betreft op de goede weg. Duidelijk, dank u, vriendelijk. VVD. Dank u, voorzitter. Uh, op het moment dat je praat over... Um... Economische visie deel 2 is er natuurlijk ook een uh, deel 1. En uh, daarbij gaat het natuurlijk met name ook om de toeristische sector. Dus eigenlijk zou je het rapport op een gegeven moment ook in samenhang moeten beschouwen. Dat betekent dat je ze eigenlijk in elkaar zou moeten weven en daarbij één actieagenda zou moeten maken. Um, dat laat het stuk niet zien. Het gaat echt uit van een aparte actieagenda voor, voor, voor deze visie. Met name natuurlijk op een viertal uh, sectoren waarin uh, wo aandacht wordt gevestigd. Zorg, creatieve diensten, zakelijke diensten en ICT. Um, dus dat is één uh, vraag van ieder geval opmerking om mee te nemen. En als je die vier um, sectoren beschouwt... in hoeverre is daar, en eigenlijk gaf de heer Baalberg-Wilson uh, dat ook aan... is uh, dat de wens of is daar ook de behoefte aan? Zeker als we gaan kijken ook in, in Haarlem... waar ook uh, diverse ontwikkelingen zijn, zeker in de creatieve sector... Um, als je gaat kijken in, in, uh, in Amsterdam, als je praat over de zakelijke diensten... in hoeverre is er echt ook een onderzoek gedaan naar de behoeften buiten Zandvoort, ook binnen de MRA. Zeker ook gelet omdat gekeken gaat worden dat je een positionering moet gaan krijgen binnen de MRA. En daarbij ook wordt gezegd dat je dan hier in Zandvoort... Uh, dat het goed wonen en werk is. En dat kunnen wij natuurlijk allemaal onderschrijven, want dat is ook zo. Alleen uh, de woningvoorraad, um, die is nou niet echt dat je zegt van dat we echt heel veel... Uh, zeg maar um, expats ook hier naar Zandvoort zou uh, kunnen trekken. Dus in hoeverre is daar ook binnen de MRA um, um, naar gekeken. Of bij de MRA gekeken. Uh, in het verleden, we hebben al een aantal keer hebben we gekeken met, met zzp'ers. Ook voor de mogelijkheden voor bedrijfsverzamelgebouwen. Dus in hoeverre is die wens ook echt bij de zzp'ers nadrukkelijk aanwezig. En dat brengt me eigenlijk ook naar de vraag. Er, wordt, uh, er is gesproken met, met um, um, kernteam Rietel en horeca... En er staat ook met uh, ondernemersbelangen Zandvoort. Maar in hoeverre is er... Uh, wat is de input daarvan geweest? Welke punten hebben zij meegegeven? Waar is zij kansen zien, hoe groot is dat? De input kan ik niet toe, uh, terugvinden. Misschien is dat een optie om dat in een bijlage uh, mee te nemen. En dan praat je over een stukje uh, uitvoering en actieagenda... Um, er wordt namelijk aan een uitvoeringsagenda aangekoppeld die ook in de tijd wordt weggezet. Maar wordt daar ook een financiële doorvertaling van gemaakt. Want een aantal zaken die erin staan, uh, glasvezel werd ook al aangehaald. Op het moment dat ze willen uitrollen, de, de kosten daarom trend. In hoeverre um, zijn zaken ook uh, realistisch en is het ook passend binnen, binnen de begroting. Um, de capaciteit, in hoeverre is het mogelijk ook om uh, de beide visies naast elkaar... ...tot een goed einde te brengen gedurende een periode van vier jaar. Um, gelet op de ambtelijke capaciteit daaromtrend. Um, of is het uh, te lastig daar, uh, in deze? En uh, voorzitter, daarmee heb ik uh, de vragen en opmerkingen gehad. Dank u wel. Compleet, dank u vriendelijk, mevrouw Keurenson. Partij van de Arbeid, mevrouw Koop. Dank u wel, voorzitter. Um, wij zijn blij dat deze eerste aanzet uh, er ligt voor een, uh, voor een visie op de niet-toeristische economie en um, erg belangrijk om de verbreding van het aanbod te stimuleren. Werkgelegenheid voor Zandvoort is wat ons betreft natuurlijk een. Uh, hey, hij komt naar me toe. Is een, uh, een kern uh, gegeven. Um, in de visie zijn een aantal zaken uh, uh, wat meer gedetailleerd en wat minder gedetailleerd. Dus dat is nog, nog niet helemaal in balans. Maar dat heeft natuurlijk ook te maken met de opinierende fase waarin, uh, waarin we met elkaar zitten. Als het gaat om de, de, de, de, de sectoren waarover gesproken wordt, dat kunnen we van harte ondersteunen. Maar daarbij denken we zeker ook dat er een markt is voor de kunst en cultuur. Holland Branding door Design is op het ogenblik, Holland heeft een buitengewoon grote naam in binnen- en buitenland. Dus ik zou daar echt aandacht voor willen vragen. En dat levert ook, dat zou ook aan kunnen sluiten bij de vele internationale studenten die er zijn en die wat dat betreft ook uh, hun weg zoeken in, uh, in, in de design. Wellicht valt daar een, uh, een combinatie mee te maken. Het heeft een goed imago en het is uh, een niet vervuilende industrie. Uh, en dat zou dan als een onderdeel van een groter geheel... bijvoorbeeld als we praten over uh, zzps en dergelijke en huisvesting... dan vinden we het ook belangrijk dat er gedacht wordt aan atelierwoningen, et cetera. Um, de kansen creëren voor hoger opgeleiden... we zijn wel heel benieuwd uh, uh, waar we dan precies aan, moet, aan moeten denken... Uh, als het gaat om dwarsverbanden die er zijn met andere zaken die al aan de orde zijn in de gemeente... dan denken we ook zeker als wat er, wat er aan de hand is op het gebied van sport en de ambitie voor Papendaan aan Zee. En dan, ja, mijn... Uh, I, I, yeah, ik denk dat ik het even zo... Ik ga even bij mijn collega de iPad lenen, want de mijne is op... Het is, al, het is al eerder gezegd, maar belangrijk is natuurlijk om te weten... wat maakt dat een dienstverlener zich hier vestigt. Welke behoefte is er dan werkelijk? En daar sluit ik ook aan bij de opmerkingen die gemaakt zijn... over het glasvezelnetwerk. En welke rol de gemeente daarin heeft. In de visie staat in de eerste instantie iets over initiëren, faciliteren. Dat dat met name de rol is van de, van de gemeente. En zeker als het gaat op dat soort... Belangrijke infrastructurele maatregelen. Is het wel belangrijk om helder te krijgen over welke rollen we het, uh, we het dan hebben. Ik heb zelfs een secretaresse. Gaat heel goed hier. Uh, als het gaat om het lobbyen voor een directe HOV-verbinding. We hebben daar volgens mij met het raadsbrede programma ook al over gesproken. Prima, een win-win situatie voor iedereen. Um, inzet op frequentieverhoging van de treinverbinding. Prachtig als, als, als we daarop uh, kunnen aansturen. Er staat iets in uh, het eerste deel, en dat heet volgens mij de management uh, samenvatting. Uh, vanuit een andere tak van sport vraag ik even aandacht daarvoor. Er staat dat er een. Uh, uh, over de afbouwing subsidie. Marktinitiatief dat overtuigend, substantieel en duurzaam zand voor zelfstandige professionals weet te verenigen. En daar kom ik de naam van het innovatiefonds Zand voor tegen als belangrijke partner. Die kom ik in de uitwerking niet tegen. Daar nou ben ik daar zijdelings bij betrokken, dus ik ben wel nieuwsgierig wat hiermee bedoeld wordt. Uh, ...nagaan of het draagvlak is bij het bedrijfsleven of Zandvoort als duurzaam of zelfs duurzaamste badplaats. Ik vind het leuk dat die er staat, want we hebben er uitgebreid over gesproken in het uh, raadsprogramma. Dus wat mij betreft, als Partij van de Arbeid, is deze ambitie te slap, mag iets steviger. Ik weet dat we dat niet gaan doen hoor, maar ik wil dat graag even gezegd hebben. Uh, en dan de, tot slot de SWOT-analyse... Had ik nog een opmerking voor? Dan ga ik even... Het is heel jammer dat mijn secretaris me nou niet helpt. Op, op cruciale momenten heb je elkaar nodig. Mevrouw Koper, het is geen act voor twee, maar u mag het zelf doen. Ja, ik moet het helemaal alleen doen. Ik heb het in de gaten. Dan past dat ook bij mijn... Me... We hebben een fractie hoor. De SWOT-analyse, voor ja, voordat u wat gaat zeggen. De SWOT-analyse op basis van de geschetste en sectoren. Ik vind de SWOT-analyse, ben ik niet zo van onder de indruk. Ik vind hem niet, niet geheel sterk. Op bepaalde punten is hij ook onlogisch en zitten er tegenstrijdige conclusies in. Dus ik, ik, uh, dit, dit haakt aan bij eerdere opmerkingen die gemaakt zijn over welke welke vertrekpositie is het nu. Is het de behoefte die wij zien of is er werkelijk gemeten... naar welke kansen en bedreigingen zijn er voor Zandvoort? Dat wou ik het in eerste instantie even bij laten. Dank u vriendelijk, mevrouw Kalper. Wilt u de microfoon uitdoen? Het interessant... <laughs> ik, ik zat daarop te wachten. Mag ik het woord geven aan u, meneer Kuipers? Uh, dank u wel, voorzitter. Uh, graag. Um... Ja, dank uh, u ook allen voor uw uh, kritische blik op het stuk. Uh, ik heb niet uh, de kans gegrepen om een inleiding te geven, niet alleen omdat het laat is... ...maar ook omdat volgens mij uh, het stuk behoorlijk voor zich spreekt. Uh, en tegelijkertijd uw vragen geven ook wel aan dat er nog het nodige aan werk te doen is. Ik heb er ook voor gekozen om in een vroegtijdig stadium eigenlijk dit stuk al bij u neer te leggen. Uh, zodat we er nog een keer een participatieronde overheen kunnen laten gaan... Uh, ...en ook uw vragen daarin kunnen betrekken. Um, misschien al een beetje vooruitlopend, maar we hebben het overigens met de toeristische visie net zo gedaan. op de nieuwe manier waarop we willen werken. dat de Raad meer in positie is om aan de voorkant uh, al te sturen. Uh, het stuk zelf um, was een heel interessant proces. Want we hadden de toeristische visie hadden we met elkaar. Uh, naar een prachtig einde weten te brengen. Toen stond er op, op de bestuursagenda nog een, uh, een deel 2. En daar zijn we ook vol overtuiging mee aan de slag En daar hebben We hebben ook een beetje de route gekozen. Uh, die we bij het toeristische. Het traject ook hebben gedaan, is, we zijn eerst gaan kijken naar wat kunnen wij nou goed in Zandvoort. Wat is wat Zandvoort is, als je nou kijkt naar het niet-toeristische deel? Dat hebben we in het verleden eigenlijk nog niet, uh, nog niet eerder zo gedaan. En we hebben daarbij echt gekeken naar wat maakt nou Zandvoort tot wat het is. Nou, dan kom je tot de conclusie dat wij een, een ho heel hoog scoren op de verblijfsaantrekkelijkheid. Het is in Zandvoort goed toeven en dan zie je dat het met name goed toeven is omdat we een aantal hele unieke kenmerken hebben. We hebben natuurlijk de ligging in een behoorlijk dicht bevolkt gebied waar ook een hele hoop bedrijvigheid is. We hebben een hele hoop horeca, we hebben prachtige natuur om ons heen en we hebben hele goede OV-verbindingen. En alles bij elkaar kom je dan al snel tot de conclusie dat er bepaalde sectoren zijn die dat nou juist opzoeken. Dat doen ze meestal in binnensteden, maar Zandvoort kenmerkt zich op dat vlak ook wel. Volgens een, een kwaliteitsniveau. wat redelijk veel kenmerk heeft van. Uh, zeg maar. stedelijke kwaliteiten. En uh, dan zie je ook dat uh, er een aantal trends is. Die hebben we ook benoemd. We hebben uh, heel goed gekeken. naar wat voor bedrijvigheid. is er nu in Zandvoort buiten het toerisme om. Dat is best wel uh, nieuw dat we eens een keer zo gekeken hebben. want het gaat in Zandvoort eigenlijk. altijd maar over het toerisme. Uh, en dan zie je dus ook. dat er een aantal sectoren in Zandvoort. vrij breed vertegenwoordigd zijn. Er zit uh, op pagina. Nou, ik dacht dat pagina 9 was. Daar zie je ook een aantal van die taartpuntjes... waar je percentages ziet van wat, wat is er in Zandvoort nou beschikbaar... waar wij soms ook gewoon geen idee, denk ik, als politiek echt van hebben. Je ziet onder andere dat er een relatief groot zorgsector is. Nou, dat weten we natuurlijk op zich wel. We hebben ook een vergrijze samenleving. We hebben een redelijke creatieve industrie. Zaken dienstverlening, ZZP, is behoorlijk aanwezig. En ICT is niet groot aanwezig, maar is over het algemeen wel op zoek... en zeker via de startende bedrijven naar de kwaliteiten die Zandvoort heeft... Dus we hebben vervolgens gezegd dat zouden eigenlijk de sectoren moeten zijn waar we ons op richten. Want daar liggen kansen. Net werd ook al even bedrijfsterrein Nieuw-Noord genoemd. We hebben natuurlijk ook gewoon een economie in Zandvoort buiten deze sectoren om. Die ook op zich goed functioneert. En er werden net een aantal vragen gesteld. Het zijn vaak bedrijven die al heel lang in Zandvoort zitten. Een aantal vragen over Noord gesteld vanuit OPZ. Ik geloof niet dat ik die moet beantwoorden. Want we hebben daar natuurlijk een verantwoordelijk portefeuillehouder voor. Die dat denk ik het beste kan doen. Maar we hebben dus eigenlijk gezegd, Noord, dat, dat, dat gaan we hier even niet onderscharen. Want we zijn echt op zoek naar waar kan Zandvoort nou nog uh, boeken. buiten het toerisme om. En terecht, dat net ook werd gezegd, daar zit natuurlijk wel een verbinding. Dat merkte je ook in de participatieavonden die we hadden. Dat we steeds terugkwamen richting dat toerisme. Nou, zo hebben we eigenlijk een, een visie ontwikkeld en dat noemen we een kansenkaart. Dat is ook precies denk ik hoe we het zelf uh, moeten zien. Hier liggen kansen voor Zandvoort uh, als een uh, prachtige kwalitatieve vestigingsplek voor bedrijven die op zoek zijn naar die kwaliteiten die Zandvoort al heeft. En waar wij traditioneel gezien niet heel veel uh, aandacht voor hebben gehad. Dat merkt je ook uh, in die participa participa participatieavonden, maar ik merk het ook wel regelmatig op werkbezoek. We hadden het net even over ZZP'ers. Er werd de vraag over gesteld van ja, uh, hebben we die dan wel? En moeten we niet subsidie gaan verlenen als ze uh, er zijn? Nou jongens, wij hebben bedrijvigheid Zandvoort. Daar zijn heel veel ZZP'ers bij aangesloten. Die doen alles op eigen houtje. Wordt niet echt uh, vanuit de overheid energie ingestopt. Terwijl op het moment dat andere bedrijven uh, in Zandvoort met enige omvang... 30, 40 werknemers zich melden. Dan zijn we er toch vaak als de kippen bij om te kijken hoe we kunnen helpen. Maar omdat deze groep... ...vaak redelijk zelfstandig opereert, als individu en af en toe de groep opzoeken... ...dat is ook heel erg de nieuwe economie... ...hebben we daar gewoon eigenlijk nog niet over nagedacht wat voor beleid je daar nodig hebt. En dat is nou precies wat we hier proberen te doen. En dit is nog niet af, laat dat duidelijk zijn. Ik neem ook wat u vanavond uh, terug heeft gegeven, neem ik mee uh, in de gesprekken die we met Bureau Buiten... Uh, ...Joost Hagen, die zit hier uh, bij ons, uh, die ons daar ook in helpt... Uh, ...neem ik mee terug om te kijken hoe we daar dus weer op kunnen verbeteren. Um, maar daar liggen dus wel echt hele mooie kansen en je ziet dus ook dat de sectoren waar we het nu over hebben, dat zijn vaak ook de sectoren waar om uh, um ons heen, dus als ook meteen die concurrentievragen natuurlijk in de steden met name om ons heen, uh, ook een focus op wordt gelegd. Maar dan heeft Zandvoort wel een aantal hele mooie unieke kenmerken. En als je dan kijkt naar de grote hoeveelheid horeca die we hebben. We hebben natuurlijk ook een aantal goede hotelfaciliteiten. We hebben in een aantal visiedocumenten liggen dat we, dat we meer zouden willen met conferentieachtige kanten. Daar sluit dit ook weer heel mooi aan eigenlijk bij de ambitie die we in andere stukken hebben dan denk ik dat die zo punt nemen dat dat een hele kansrijke is. Alleen het vraagt dus ook om focus vanuit de gemeente. Focus die we toeristisch hebben aangebracht via eh, zeg maar, het pop-up eh, denken en ook het pop-up team. En wat we hier ook zeggen is, we doen al een aantal dingen, ook voor ondernemers... maar dat kunnen we nog veel beter doen, ook vanuit de gemeente, eh, meer eh, acquisitief. Daar hebben we overigens natuurlijk vanuit Marketing Zandvoort nu ook echt... Een weg ingezet waar die ook meer een rol zullen hebben om te kijken naar hoe kunnen we bedrijven bijvoorbeeld interesseren om in Zandvoort zich te vestigen. Dus we zetten echt stappen al in andere stukken. Uh, en daar sluit dit ook bij aan. Maar daar moet meer focus op. Uh, dat hebben we eigenlijk de afgelopen jaren. Um, uh, ja, we hebben daar gewoon niet echt ons op gericht. En daar ligt dus wel een kans als je dat goed doet. Samen met de Kamer Kamerverkoophandel, samen met andere partijen die daar natuurlijk ook gewoon mee aan de slag zijn. Um, we hebben die analyse gedaan van waar we nu staan. Uh, dat levert dit uh, resultaat op. Tegelijkertijd flinke stappen te zetten. En terecht de vraag werd gesteld van... Ja, uh, hoe ga je het eigenlijk financieren? Uh, glasvezelnet, wat betekent dat? Nou, Je hebt private partijen die het aanbieden. En die het vervolgens commercieel uh, terugverdienen. Je hebt gemeentes die het zelf aan laten leggen... omdat ze daarmee eigenlijk vooral die economie willen stimuleren... zodat het relatief goedkoop is om je dan als ICT-bedrijf hier te vestigen. En dat als een kans te zien. Maar daar moet absoluut nog op doorgedacht worden hoe we dat dan gaan doen. Nou, er zijn flink wat vragen gesteld. Ik, ik weet niet, voorzitter, of het verstandig is dat ik die nu allemaal beantwoord... want dat vind ik eigenlijk ook wel iets voor na de participatie... meenemend in de participatie, de behandeling van het stuk... Als het terugkomt, wellicht heb ik dan die vragen daadwerkelijk in het stuk al beantwoord... doordat er voorzieningen voor zijn opgenomen. En anders is misschien dan... Ik wil er me overigens niet makkelijk van afmaken... maar ik kijk ook maar even naar u met de vraag of u hier nog een half uur aan wilt besteden... of dat u zegt, u bent op de goede weg, ga die participatie in... Um, OPZ gaf net, vind ik wel een belangrijke, ook terug. Die zei van, ja, is dit nou de wens of is het de behoefte? Ga daar ook nog eens goed over nadenken. De behoefte is er overigens wel in kaart gebracht, ook door Bureau Buiten... aan de hand van allemaal onderzoeken uh, die zijn gedaan op basis van harde data. Uh, we zijn ook niet de eerste die met dit soort doelgroepen aan de slag gaat. Er zijn natuurlijk andere steden die ons al voorgegaan zijn. Uh, we hebben wat uh, mogelijkheden als het gaat om uh, bedrijfssamengebouw dat soort zaken waar ook een, een kans ligt... Uh, tegelijkertijd, uh, het is een terechte vraag. Uh, we moeten ook goed onderzoeken, als je dit beleid straks neerzet, gaat het dan vliegen? En onder welke omstandigheden gaat het dan vliegen? Uh, bijvoorbeeld de vraag uh, die ZZP uh, opmerking die net werd gemaakt. En als je het dan subsidieert, zorgen we dan wel voor dat die mensen verenigd zijn. Nou, dat staat al. Uh, maar het geldt ook voor andere groepen en het geldt ook voor bedrijven met wie het gesprek zou kunnen aangaan. Stel dat dit... U wordt aangeboden vanuit Zandvoort, is het dan voor u interessant om u in Zandvoort te gaan vestigen? denk daarbij niet aan grote bedrijven, dat staat ook heel duidelijk in het stuk. Wij zijn kansrijk als het gaat om relatief kleine bedrijven. Je ziet ook vaak bij start-up-achtige bedrijven dat die ergens klein starten omdat de faciliteiten goed zijn. Maar dat zodra ze het jasje uitgroeien ze toch vaak de grotere steden opzoeken omdat ze gewoon ruimte nodig hebben. Maar zo'n soort doorstroombeleid zou Zandvoort nog, nog steeds een hele hoop kunnen brengen. Um, ik moet u eerlijk zeggen, meneer Vertegelen, u gaf uh, uh, nog even iets mee... Uh, waarbij u zei, van, ja, hoe zit het nou met de burger? Uh, ik weet niet of ik u goed begrepen heb. We doen dit natuurlijk ook allemaal vanuit het perspectief... dat we werkgelegenheid willen creëren. Er staat ook in het stuk dat het met de werkgelegenheid van Zandvoort... Uh, op dit moment uh, best heel aardig gaat. Uh, dat we eigenlijk een, uh, een dalende uh, werkloosheid hebben... en dat we het beter doen dan het landelijk gemiddelde. Maar we zijn, we zijn natuurlijk nooit klaar. En die enorme groep ZZP'ers die zich vaker eigenlijk ook tamelijk onder de radar begeeft. Uh, daar zit dus ook een hele kansrijk. omdat er ook een hele hoop mensen op die manier. natuurlijk uiteindelijk. Uh, een baan vinden buiten een regulier, Ik zie dat u wilt interrumperen, maar buiten een regulier, uh, reguliere vorm van een arbeidscontract om. Uh, en dat past ook weer heel goed bij Zandvoort. Het, het seizoenskarakter wat we hier hebben. En, uh, en hoe onze economie functioneert. Maar misschien wil meneer Vertichelen nu eerst uh, reageren, voorzitter. Uh, dank u wel. Wilt u reageren? Nou, laten we dat eens doen. Gaat u gaan. Uh, die lage werkloosheid, het is natuurlijk een mooi cijfer, maar die is ook heel makkelijk te verklaren. 25,3% van Zandvoort is 65 plus. Er zitten heel veel gepensioneerden bij. En ja, die worden doorgaans niet geregistreerd als werklozen. En bovendien hebben, hebben die weinig boodschap aan werkgelegenheid. Dus uh, uh, het verhaal is wat, uh, wat anders dan uh, de rooskleurige voorstelling van zaken. Helder, dank u. Nou, u zegt dat, en dat mag natuurlijk, maar de werkloosheid wordt natuurlijk wel met vrij harde criteria gemeten. En die was in 2014 was in ieder geval 7 procent, dezelfde data die we hebben gemeten, die is inmiddels 5,8. Dus laat ik het zo zeggen, het gaat de goede kant op. Laten we dat dan tegen elkaar zeggen. Dat is ook de bedoeling van, van ons economisch beleid. Maar mijn uh, belangrijkste boodschap is, we willen natuurlijk gewoon zorgen dat het zo laag mogelijk blijft. Dat we de goede voorwaarden creëren om die werkgelegenheid en dus ook de economie uh, verder te laten groeien. Um, Verder is er het nodig gezegd. Ik stel voor dat ik wat u heeft ingebracht, dat staat ook op band, dat ik dat meeneem. Dat we gaan kijken hoe we dat beter kunnen duiden in het stuk dat de volgende ronde in participatie gaat. En dat we vervolgens hierover komen te spreken als dat, als dat allemaal doorlopen is. En de eindvisie moet worden vastgesteld. En dat gaat u doen. Dus daar hebben we tegen die tijd ook nog weer een debat met elkaar over. Meneer Kuipers, ik zou toch een korte reflectie willen vragen aan de raad, aan de commissie. Mevrouw Cunnerson, zijn er nog meer? Eh, drie? Oké, okay. begin ik mevrouw Cunnerson. Dank u, voorzitter. Eigenlijk uh, inhakend op het uh, uh, voorstel wat, uh, wat de wethouder doet. Zou ik hem eigenlijk willen meegeven om dan, uh, als hij terugkomt richting de gemeenteraad, ook per punt eigenlijk uh, van de inbreng aan te geven wat ermee gebeurd is. En op welke manier het wel of niet verwerkt is in het stuk, zodat wij de, de kunnen zien wat er met onze uh, zienswijze is ge gedaan. Helder, dank u. Mevrouw Gubbelie. Dank u wel, voorzitter. Um, tot slot, ja, aan, uh, twee kleine punten. Uh, allereerst, zijn we zijn heel erg blij met het rapport. Uh, zoals het er nu ligt. Uh, inderdaad, als de verzoeken die wij, of de zienswijzen die wij hier hebben gedaan... mee worden genomen, zijn we daar zeer te veel over. Een uh, punt dat ik nog miste in het rapport, uh, daar kwamen we net nog eigenlijk op... is uh, de niet-toeristische, maar wel economische kansen van Skipark Zandvoort. Ik denk dat daar ook nog wel wat niet-toeristische niet kansen liggen... die ik nu wel een beetje miste in het uh, rapport... Dus uh, ook nog uh, een verzoek aan de portefeuillehouder in deze om te kijken... welke niet toeristische, maar wel economische kansen er liggen voor het Park Zandvoort. En tot slot, uh, we hebben het al over de, de verbinding richting uh, Schiphol gehad. Uh, ik weet ook dat we in het raadsprogramma is uh, besproken en besloten... dat uh, wij ook op betere treinverbinding via de MRA willen gaan inzetten op, uh, richting Amsterdam. Uh, wellicht is het ook een interessant iets om te gaan kijken hoe, of er een mogelijkheid is... om, om de intercity terug te laten een keer richting Zandvoort. Uh, aangezien dat ook weer voor een betere verbinding met het achterland zorgt. Dank u wel, voorzitter. Dank u. Meneer Ja, voorzitter, dank u wel. Nou, ik begrijp het voorstel van de wethouder ook gezien de tijd. Stel ja. ik voor dat de inbreng dat ik die hem doe, doe geworden. Ik heb er ook nog een. Uh, ik heb wat kritische kanteringen gemaakt, maar ik heb ook nog wat voorstellen, die zal ik daar mee insturen. Een van de belangrijke dingen, vind ik wel, dat we nog wel even gezegd hebben... ...dat op het moment dat wij gaan subsidiëren, dan vind ik wel dat we dat wat smart moeten doen... ...namelijk, we stellen bijvoorbeeld x euro ter beschikking... ...en dan verwachten we dat er zoveel bedrijven naar Zandvoort komen, om maar eens iets te noemen in een bepaalde tijd. Maar dat staat er ook in, en dat, dat zal ik hem ook meegeven. Dank u. wel. Zegt meneer is nog één van die twee? Gaat u gaan. Voorzitter, dank u wel. Ten eerste, wethouder, dank u wel dat u het stuk zo vroegtijdig aan de raad aanbiedt. Dat is erg prettig. Mijn collega gaf net aan dat wij toch het, het onderwerp van de zorg... ...wordt wel benoemd wordt in de stukken... ...maar dat wij daar toch nog wel iets meer visie in zouden willen zien. Dus of u dat ook wil meenemen... Uh, we zijn blij met uh, de onderwerpen die benoemd worden, zoals inderdaad het zorghotel, lange zelfstandig wonenwinkel. Wij denken ook aan de bereikbaarheid voor de ouderen, bereikbaarheid voor de minder valide op het strand. Om daar ook dat echt mee te nemen in een economische visie. Uh, u sprak in de stukken ook over de volgende participatiebijeenkomst. Uh, in de stukken zag ik staan dat u dat over het uh, opnieuw betrekken van de ICT en van de zakelijke, zakelijkheid... Maar ja, mogelijk kunt u meenemen om ook de zorg daar toch nogmaals in mee te nemen... om die verdiepingsslag te kunnen maken. Dank u wel. Dank u allen hartelijk voor deze bijdrage. Ik denk dat de wethouder hier keihard mee aan de slag kan. Ja? Zeker. Dank u vriendelijk. Dan Sluit ik hiermee dit agendapunt af. En u mag blijven zitten, heb ik begrepen. Mevrouw van der Veld, een voor... Een voorstel. Ja, ik, ik wil graag een voorstel van orde doen. We hebben nog één agendapunt af te handelen... Dat is en, juist. Euh, ik kijk naar de klok en dan denk ik: jummer. Als we dit agendapunt goed willen behandelen, dan moeten we daar meer de tijd voor nemen. En ik kijk naar mijn collega's. Bent het u het mee eens als we dit naar een volgende raadscommissie kunnen schuiven? Of geeft dat problemen met de besluitvorming? En dan kijk ik er even naar. Er, er, Mag iets zeggen? Of heeft u er niets op? Dat kan natuurlijk ook. Ik kreeg een duw vanaf links. En ik heb, ben toch geneigd om daar meteen te reageren? Meneer Kuipers. Uh, op zich zou dat, uh, zou dat kunnen. Uh, bij voorkeur dan niet uh, op de vervallen morgenavond. Uh, want dan ben ik er zelf niet. Uh, want ik ben eigenlijk van vakantie teruggekomen om deze avond hier te zijn. Uh, wat hier speelt, en dat is ook nog wel een interessante, want we hebben ook nog eens een keertje een als het gaat om de begroting van volgend jaar, die wordt nog een keer na de zomer, wordt die ook met u besproken. Um, dit is eigenlijk een, een eerste conceptbegroting. Uh, um, ik heb in de stukken uh, al aangegeven: het proces, en dat, dat stond ook in een brief, die, ik zag dat de heer bauberg Wilson, volgens mij, die ook doorgezet had vanuit de provincie. Dat het hele proces uh, dit jaar niet gelukkig is verlopen. Dat hebben ook meerdere gemeenten wij zelf ook aangegeven richting het, uh, het MRA-bureau. De regiegroep waar ik zelf ook in zit, die komt twee keer bij elkaar per jaar. En dit keer zaten ook nog eens een keer de verkiezingen eh, ertussen, waardoor op veel plekken eh, binnen de MRA geen vergaderingen waren van de gemeenteraad. En we hebben afgesproken in het verleden dat wij eh, in ieder geval met elkaar spreken over de stukken die de MRA aangaan. Eh, het college heeft dan een zienswijze ook ingediend, die is ook besproken eh, in de regiegroep. Uh, ...tegelijkertijd, het is ook uw bevoegdheid... ...en ik wijs er toch nog eens op... ...dat is ook een zelfstandige bevoegd, bevoegdheid van de Raad... ...op basis van het convenant om zelfzienswijze in te dienen. Deze stukken worden u ook nog separaat via de Griffie uh, verstrekt. Um, dus... In de toekomst, als u iets hiervan vindt, kunt u ook zelfstandig uh, via de Griffie zienswijze indienen uh, op dit soort documenten. Maar we hebben in ieder geval afgesproken uh, vorig jaar dat wij dit met elkaar bespreken. Dat is waarom het college ook haar besluit heeft, actief heeft geagendeerd met de vraag graag op een commissievergadering uh, plaatsen. Zodat wij ook van u kunnen terughoren. ook voorbereidend op die uh, begroting 2019, die meer gedetailleerde die na de zomer komt alvast mee te geven, ook omdat we dan weer een regiegroep hebben... hoe u als raad hier tegenaan kijkt. Dus het is ook geagendeerd mede op uw eigen verzoek. Strikt genomen kan het college er iets van vinden... en mag de raad er apart iets van vinden. Maar ik vind het wel goed dat we dit met elkaar bespreken. Dus als we afspreken dat dit naar de eerstvolgende commissievergadering gaat... volgend op deze, dat zal dan denk ik in juni zijn... Dan kan dat, want de besluitvormingsprocessen zelf, die hebben voor een deel plaatsgevonden door die omstandigheden dat die verkiezingen er tussendoor kwamen. En er is er overigens ook vanuit de, uh, het MRA projectbureau daar beterschap op beloofd. Uh, ik heb al een aantal keren daar uitgelegd, uh, de tijdspaden van acht weken voor jullie lijken heel lang. Maar uh, dat is in termen van uh, een functionerend gemeentelijk systeem, is dat helemaal niet zo lang. En we komen makkelijk in de klem als je maar één vergadering per maand hebt. Uh, dus graag rekening daarmee houden met de aanlevertermijnen. Nou, het is aan u. Mag ik vaststellen dat opschuiven eigenlijk geen enkele invloed heeft op hetgene wat voor ons ligt. En dat het voor u beter uitkomt en in ieder geval voor mevrouw van der Veld. En ik kijk rond naar de commissie of de commissieleden deze mening delen en tot het dus opgeschoven kan worden. Mocht u toch behoefte hebben aan een snelle reactie, dan is de wethouder bereid om het ook in de vakantie door te nemen. U allen een uh, instemming? U hebt geen. Nee, ook oh, dacht u zo deed. Nee, nee. nee. Nou ja, dat... oké. Okay. Zijn er meer? Dan ga, ik, dan ga ik inventariseren als er meer vragen zijn. Wat wilt u nu een vraag stellen over het geel? Na aanleiding van? Nee, ik wil het graag nu behandelen. U wilt het nu behandelen. Zijn er leden die met mevrouw Van der Veld meegaan? Ik zoek een meerderheid. Geen meerderheid. Dan gaan we het nu behandelen. Ik ga inventariseren. En ik stel ook voor dat we dit nauwkeurig, met tijd en van overtuigd zijn van onze eigen verantwoordelijkheid, dit kort en daadkrachtig doen. Ik ga meteen. Meneer Voorzitter, mag ik toch iets zeggen? Ik denk toch dat het niet de kwaliteit ten goede komt van deze discussie. Dan wil ik misschien toch een hoofdelijke stemming aanvragen over dit punt. Het wel behandelen en het niet behandelen bedoelt u? Daar een hoofdelijke stemming van? Oké. Okay. Dat is uw voorstel. Hoofdelijke stemming, wel behandelen. Uw hand op. De eindtijd is... Ja, nee, maar dat is natuurlijk het risico. Uh, gaan we het behandelen. En u, u maakt zelf de eindtijd. Ik ben u technisch voorzitter. En ik peil aan u van wat de eindtijd is. En ik stel voor dat we zeker vijf of twaalf klaar kunnen zijn. Uw hand opstekend als u het nu wilt behandelen. Eén, wie wil het nu behandelen? Uw hand opsteken. Eén, twee, drie... Drie, er wordt nu niet behandeld. En ik stel vast dat hiermee de agenda afgelopen is. Op, op de rondvraag na. Meneer Deen. De rondvraag. Een rondvraag. Ik kijk u rond. Meneer Deen, u mag gelijk beginnen. Ik heb geen punt. Geen punt. U hoeft alleen wat te zeggen als u een punt hebt. Gaat uw gang. Ja, ja ik, uh, ik heb nog een vraag aan de voorzitter van de raad. Uh, er heeft een mededeling gedaan over Brederodestraat 44. Uh, ik zou het toch wel prettig vinden, uh, mede omdat er toch heel veel vragen zijn gesteld in het verleden... ...ook over Brederodestraat 44, of u ons actief meeneemt in uh, alle beslissingen die daar vallen. Dat is even de rundvraag. En ik begin achteraan. Nee? Ik heb een opmerking, ik heb de, het punt. Wat meer gelegenheid gegeven en langer uit laten lopen dan dat in de verordening staat. Ik hoop niet dat u dat heel erg kwalijk neemt. Ik heb daarmee denk ik de ruimte gegeven die ik eigenlijk zou moeten geven. Die hard nodig was. Ik dank u allen voor uw aanwezigheid en uw bijdrage en uw steun. En ik wens u een zeer goede avond verder. Dank u zeer. Ja, u toch weer terug.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 Are threatening. They're beating glass shares and the swords for this title, men of the elected king. Armchair warriors often fail. We've been poisoned by these fairy tales. The lawyers clean up all details since daddy. this so baby give me just one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 Change your ways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 I'm yeah. yeah.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 Oh, cotton hole, oh, cotton ears But I know there must be Yes, I know there must be Yes, I know there must be a place to go Then you saw me From the cathedral Oh, I'm an ancient heart Yes, you saw me From the cathedral And here we are just falling apart You catch me I am tired